1 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Online surveilleren bij tentamens met omstreden software mag. Studenten van de Universiteit van Amsterdam waren naar de rechter gestapt over die proctoring software. De Unie zette zelf een video online over hoe dat werkt. Tijdens het tentamen wordt er een opname van je gemaakt met je camera en microfoon. Op die manier wordt gecontroleerd dat jij niet communiceert met anderen of opvallend wegkijkt. Ook kijkt het programmaatje of je niet stiekem andere tabbladen opent om antwoorden op te zoeken. De studenten vonden dat allemaal wel erg ver gaan qua, qua privacy. Maar ook in hoger beroep zei de rechter vandaag. De software wordt alleen gebruikt waar die voor bedoeld is. En dat is dat iedereen het tentamen eerlijk maakt. De Staatssecretaris heeft terecht het Nederlandse paspoort afgepakt van een terrorist. De man die geboren is in Irak en later ook de Nederlandse identiteit kreeg... raakte door de veroordeling het Nederlanderschap kwijt. Was hij het niet mee eens, maar wie een aanslag voorbereidt... heeft niet langer een band met Nederland, zegt de rechter nu. Vier mannen uit Amsterdam zijn opgepakt voor een serie aanslagen op Poolse supermarkten. In korte tijd waren er explosies bij Poolse winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinter, Beverwijk en Tilburg. Waarom ze er explosieven lieten afgaan is nog niet bekend.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 Ook andere steden werken aan het aanpakken van straatintimidatie. In Alkmaar geldt sinds vorige maand een verbod. In Rotterdam voerden ze het ook in. Maar dat vond de rechter in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Het weer. Het is hartstikke zonnig. Het wordt zomers warm, 23 tot 26 graden. Op het strand is het wel iets koeler. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Dan kan het 28 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ja, lieve luisteren, een, een hele goedemiddag. Rechtstreeks van de studio, vanuit de studio, uh, onze Tolweg en het, in het zonnige Zandvoort momenteel. Uh, de komende twee uur ga ik uh, lunchroom weer voor u te presenteren. Wederom helaas zonder sidekick, dus uh, moederzieel alleen in uh, deze studio. Laten we gaan de tijd lekker doorbrengen met wat gezellige muziek, jonge muziek, oude muziek, van alles wat, wat nieuwtjes het weer bericht. En wat is het toch heerlijk weer vandaag weer op deze dinsdag, 1 juni, alweer. Eentje in taaltje. Een uh, mooi land is het hier eigenlijk. Daar werken de shadows. Onder andere de begeleidersroep van uh, Poppy Daltje van heel wat lang geleden, uh, Cliff Richards. En uh, dit was het uh, Wonderful Lens. Uh, verderop in de uitzending gaan we het weerbericht nog eventjes aan uh, u voorlezen. En ik geloof dat het toch wel lekker eruit ziet. En uh, ach, we hebben ook nog wat andere nieuwtjes in ieder geval. En tussendoor proberen we ook nog wat lekkere, gezellige muziek te draaien, onder andere deze van Coldplay. Three, two, Take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I think my shoes tight. I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing right Just in a call about kill me Till you tell me I'm a the phone So hold tight Come on, come on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 Oh yeah, you got a higher power, and you're really someone I wanna know, I wanna know. Oh. You got, yeah, you got a high You got, yeah, you got a. Just to let you know that ...zit van Goldplay en uh, meteen uh, even een gelegenheid gebruik maken... voor deze kant toch wel uh, mijn uh, sidekick Lucy... ...die er vandaag wederom niet bij kan zijn... Uh, ...toch wel uh, wat sterk te wensen. En uh, Lucy, ik mis je, want alleen is maar alleen in deze studio. Dus uh, gauw weer uh, lekker terugkomen, dacht ik zo. Hè? Uh, een nieuwtje, even kijken wat hebben we hier staan. En, uh, zondagavond heeft er een frontaal aanrijding plaatsgevonden op de burgemeester Engelbertstraat. En uh, een van de bestuurders is geboeid afgevoerd. Rond acht uur reed een bestelbusje op de burgemeester Engelbertstraat richting de boulevard... frontaal tegen een persoonauto die vanuit de tegengestelde richting reed. De bestuurder van de bestelbus maakte een rare manoeuvre. En naar links kwam zodoende de verkeerde weghelf waardoor de aanrijding met de tegenligger onvermijdelijk was. De politie kwam ter plaatse, heeft de bestuurder van het slingende busje geboeid afgevoerd... en de personenwagen werd kort daarna weggesleept. Jonge, jonge, jonge. Wat een agressie was dat waarschijnlijk, maar goed. Christenburg, die de Dame in het Rood uh, zo mooi kon bezingen, een aantal jaren geleden. Uh, even kijken, Italië heeft ook uh, heel wat mooie zangtalenten voortgebracht. Uh, denk aan Boris denk aan uh, Eros Damasotti. We kennen natuurlijk allemaal ook de groepen Il Divo, maar er is nog een groep in Italië en dat zijn ook een aantal jonge heren. Die heette Il Follo. En uh, ook daar uh, wil ik wel eens aandacht aan geven, want het zijn jongens die toch een uh, aardig stukje muziek zetten. Hier zijn ze, Il Follow. Is het mooi of is het mooi? Il follow. Drie uh, heren die uh, met aardige zangtalenten uh, afkomst ook uit uh, Italië met dit schitterende nummer. Uh, we zitten natuurlijk in Zandvoort. We hebben de zee en we hebben natuurlijk ook de duinen. En uh, wat dat betreft is er een uh, heel mooi uh, boek uh, verschenen. Dat ga ik eventjes aan u voorlezen. Net verschenen speciaal voor alle duinliefhebbers. Duinen, levend landschap. Een uh, mooi en informatief boek over wat zich afspeelt in het duingebied over het bestaan van de duinen, de planten, de dieren die hier leven... de kustvereniging, de waterwinning, informatieve teksten... en prachtige natuurfoto's wisselen elkaar af in het boek van Stichting Duinbouw. Het duingebied is het meest natuurlijke stukje natuur van ons land... en met ongeveer 400 vierkante kilometer, wat is het dan nog groot... ook het grootste aaneengesloten natuurgebied. Dat is maar iets meer dan 1% van de totale oppervlakte van Nederland... maar met een grote biodiversiteit maar liefst 140 van de ongeveer 190 broedvogelsoorten broedt in de duinen. En de helft van de Nederlandse dagvlindersoorten heeft er zijn leefgebied. Van de meer dan 15.000 kilometer Atlantische kust in West-Europa... bestaat maar liefst 3.000 kilometer uit duinen. En daarvan ligt zo'n 250 kilometer langs de Nederlandse kust. De duinen, die uh, helaas zijn de bedreiging voor de natuur in ons land groot... en steeds meer mensen zoeken ontspanning op de stranden en in de duinen... en op de aangrenzende campings, bungalowparken en uh, in zomerhuisjes... Grote parkeerplaatsen in de duinen moesten de dagrecreatie naar het strand bevorderen. Deze activiteiten bedreigen wel nu de plantengroei. Sommige planten en vooral kort mossen zijn er gevoel voor betreding. Schuwe en kwetsbare dieren hebben ook te lijden van het massatoerisme. De bouw van bungalowparken in het duingebied maakt hun leefgebied steeds kleiner. Daardoor zijn sommige dieren bijna uit de duinen verdwenen, zoals de nachtzwaluw. De stichting Duinbehoud zet zich in om de duinen en het strand te behouden als natuurgebied en waar mogelijk te herstellen. Met uw steun zorgen wij voor behoud en versterking van de rust, de ruimte en de natuur. Wilt u het werk van Duinbehoud steunen, dan kunt u voor maar 27,50 euro per jaar donateur worden. En u vangt naar het boek Duinen, levend landschap en vier keer per jaar Duin een prachtig tijdschrift met veel informatie over en foto's van het duingebied. U kunt duinenleven het landschap ook bestellen via de webshop op duinbouwt.nl. En ik denk voor de echte liefhebber van het natuur- en de hiero is dat wel een leuk item. We gaan muzikaal weer verder. Zij is alweer vijf jaar van ons vandaan. vandaag, dames en heren. Whitney Houston, she is the reason I wanted to sing. I dedicate this song to her. Ooh, ooh, ooh, ooh, oh. I know that when you look at me There's so much that you just don't see But we samen zien, de ladies zoals ze al, Clennis, en nog een paar van de heerlijke Nederlandse stemmen erbij. Um, bluff gaan we nu doen. Wanneer is het klaar? Je weet wat ik wil en je wilt het net zo gaan. We staan bij elkaar. En nu is het nog stil, maar bij iedere brandte vraag Kan het, zo kan, dus ik heb niks om handen vandaag Het grootste misverstand is dat niemand toch iets kan dus gaan. gevaar Ik ben niet echt bang en de angst is vooral vandaag Maar morgen is daar En het duurt niet zo lang tot je opstaat met de vraag Kan het zo kan dus ik heb niks om handen vandaag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 today met de horizon. Lekker nummer. Uh, 1 juni vandaag, dat houdt in dat over uh, juli, augustus, toch ruim drie. We zijn met drie maandjes. Dat uh, gaat het spektakel helemaal los in ons eigen Zandvoort. En daar hebben we natuurlijk over de Dutch Grand Prix. Uh, waar zitten we zitten allemaal vol verlangen eruit te kijken. En uh, het is eigenlijk wel wat, wat positief nieuws wat ik hier zo uh, lees. De organisatie van de Dutch Grand Prix krijgt steeds meer vertrouwen... in een Formule 1 weekend voor volle tribunes op het circuit van Zandvoort. Demissionair minister Hugo de Jonge zei in BNL op zondag even uit te gaan... dat de meeste coronamaatregelen op 1 september kunnen vervallen... omdat alle volwassenen die dat willen dan gevaccineerd zijn. Dat zou betekenen dat Zandvoort op 3, 4 en 5 september... dagelijks de gewenste 105.000 toeschouwers zou kunnen ontvangen. Het gaat om de cijfers en de feiten, zegt Jan Lammers... sportief directeur van de Grote Prijs van Nederland... De overheid heeft die nodig om te kunnen versoepelen... en dat is voor ons niets anders. Feit is dat Koningsdag de coronacijfers niet heeft verergerd. Dat is uh, wel hoopvol. De ontwikkelingen gaan de goede kant op... en we leren van de ervaringen van andere evenementen. Begin juli hoopt Lammers zekerheid te hebben over het mogen toelaten van het publiek... omdat dan onder meer de opbouw van de tribunes moet gaan beginnen. Voor de normale opbouw hebben we twee maanden nodig. In de eerste week van juli moeten we dus weten of het een go of een no-go wordt. Al zit er natuurlijk ook nog wel een variant tussen, al dus Jan Lammers. De tijd komt gunstig naar ons toe. En als je ziet wat deze maand is veranderd, dan stemt dat hoopvol voor de komende maand. Alle informatie komt als confetti op ons af en we verzamelen al die informatie en ontwikkelingen. Onduidelijk is onder welke voorwaarden de Formule 1 fans met een kaartje voor de Dutskampi naar binnen mogen... Lammers konden niet zeggen of ze een vaccinatiebewijs moeten laten zien... of mogelijk een negatieve coronatest. We gaan nu geen dingen regelen die we nog niet kunnen regelen. Over een week kan alles wel weer anders zijn. We volgen alle ontwikkelingen heel nauwgezet... en het belangrijkste is dat het coronavirus langzaam uit de samenleving verdwijnt. De Formule 1 zou eigenlijk afgelopen jaar... 35 jaar na de laatste Grand Prix op het Duinen Circuit terugkeren in Zandvoort. Echter, het coronavirus die zorgde voor een afgelasting... En volgens de organisatie is het een lerend damel om een Formule 1 race te huisvesten als daar publiek welkom is. Dat is in het allergrootste belang, al dus Lammers. En Jan, ik laat je bij deze weten: heel Zandvoort kijkt naar uit. Dus we zijn allemaal echt in afwachting. At the last. even lekkere muziek. Uh, onze uh, Zandvoorts dorpsgenoot, uh, even kijken, Linda Kerkman. Hij heeft een leuk belletje op de achtergrond. Uh, Linda Kerkman is uh, met Linnie Wild en Misha Suter op Ruul. Die zijn bezig voor de actie voor ons uh, Liam. En uh, dat speelt al een tijdje. En dat is uh, iets wat natuurlijk onze alle aandacht uh, krijgt en moet hebben. En ook moet houden voorlopig. En uh, ik schrijf hier even een. Uh, Gaan nu het oplezen, stukje wat, wat Linda geschreven heeft. Lief allemaal. Uh, Liam heeft hulp nodig om zijn verhaal groter te maken. En dat uh, meer mensen hem kennen en zijn situatie. Die is natuurlijk inmiddels bekend. Uh, Liam heeft de uh, dodelijke spierziekte, SMA2. En uh, daar zijn we met z'n allen er, uh, heel royaal voor aan het ophalen. Op 19 juni organiseren wij een sta op voor Liam dag. Wij hebben jullie hulp uh, daarbij hard nodig. Het idee is dat overal in het land, maar dan ook overal... allerlei acties gehouden worden waarbij zowel zoveel geld wordt opgehaald voor Liam... als mede dat zijn verhaal bekender wordt. Zowel ondernemers als individuen die kunnen zich hiervoor inzetten. Denk aan de opbrengst van een bepaald product op die dag doneren. Een deel van de dag opbrengst, een sponsorloop... Bakken, spelletjesdag, garage sale, een sportmarathon, een pubquiz, noem maar op. We zouden ook heel erg waarderen als je met ons deelt wat je gaat doen... zodat wij dat ook weer op onze social uh, kunnen delen. In april hebben wij het ook gedaan, maar dat toen binnen Zandvoort, Toen heeft uh, Nobel Tree Café de opbrengst van alle koffieverkoop gedoneerd. De Dance Academy die heeft een dansmarathon georganiseerd. De Fit Academy die heeft sportmogelijkheden op het strand gefaciliteerd. En Boedagim Zandvoort, kickbox en een bootcamp. Die hebben de opbrengst van alle lessen die dag gedoneerd. Dat is zo'n een mooie, nobele instelling van onze Zandvoortse uh, mensen uh, ook werden er koekjes gebakken en verkocht... lege flessen ingezameld en armbandjes verkocht. En uh, zoals je ziet, er zijn legio-mogelijkheden. Denk erover na. Vraag je plaatselijke café, sportschool, hotel of buurman mee te doen. En laten we samen voor zorgen dat de media dit niet wil missen. Heb je ideeën, vragen of hulp nodig? Schroom niet om contact op te nemen met mij of met een van de andere beheerders. En uh, zet het vast in je agenda. 19 juni steun Liam tegen SMA. En uh, doe allemaal mee. Het is zo nodig om deze jongen te helpen. En uh, kom op mensen, zet hem op. A I don't care how much money I got to spend Got to get back to my baby again. The only days are gone I'm going home My baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said she couldn't live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 De brief van de bochstappers, een oudje was dat zeg, wat lekker. Wat nog niet zo oud is, maar wel heel mooi. het was uh, Kensington met een grote hit, Sorry... En, uh, sorry, wat hebben deze nog een lekkere goede stad gemaakt, hè. de eerste CD toen. Die, uh, was een succes en het gaat maar verder. We gaan uh, even naar Ali, Ali Oostrom. Hey, Inge. Ja hallo, praten met Ali Schramm met Arnhem? Ja. Ik wil graag praten met de meneer van de staatsloten. Nee, dat kan op dit moment niet. Oh, Had ik er niet zeggen over de staatsloten? Nee. Want ik zoek namelijk staatsloten. Je <laughs> zoekt namelijk staarsloot. Ja, ik zoek de staatslot waar die uh, waar die prijs gaat vallen. Ja, ja. Want ik wil graag vakantie maken met kinderen. Ik heb ja. die shirt mijn kop kapot, ik al uh, ja, die echt uh, half jaar hè, die willen weg. Ja. Maar ja, ik kan niet hè? Alisa ah, Ram wil op vakantie met kinderen en dat gaat niet. Nee, is het probleem. Nee. Ik denk dat ik op staatslot en ik heb gehoord uw man heeft koop heel ver met de uh, grote prijs, hè? Ja, heel groot dus, prijs. Dus uh, daarom ik wil ik wel eentje hebben. Ja, ja. Kan ik iets regelen? Nee, dat kan je niet regelen. kun je alleen via je website regelen. Ah, ik vind het jammer echt waar. U begrijpt toch wel, hè met kinderen? Ja. Uh, die wil vakantie maken, u heeft kinderen ook? Ja, ja, ja, ja. Ah, maar wel, ja, ik... ik werk, hè. Dus ja, ik ook, ik ook ik, uh... ook, ik ook. Maar ja, ik kan niet van vakantie. Ja, oh, jawel, dat kan ik wel. Ik werk heel hard. Ik krijg ja, heel veel maar... geld. Ja, ik ook, hoor. Maar ja, ik, ja. ik denk het is handig gewoon met, met zo'n papiertje, hè. Gewoon euh, zitten voor die buis, een beetje wachten en dan... Poip! Ja, ja. Ik miljonair. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, die is mooi, die is is handig, hè. Ja, ja. je geld, altijd handig. Ja, dat is hartstikke handig. Weet u wat? Ik zou graag één kans willen hebben, hè, om te bewijzen dat die geld niet gelukkig maakt. Dat geld wel gelukkig maakt? Nee, ik wil graag een kans om te bewijzen dat het geld niet gelukkig maakt. Niet gelukkig? Nee. Oh. Dus daarom denk ik denk ik ga kopen die staatslot bij u. Ja. Ik heb een grote kans op grote prijs. Ja. En ik kan ik een grote vakantie maken met mijn grote kinderen. Met je grote kinderen? Ja. Oh jee, ja, grote kinderen kosten groot geld natuurlijk. Ja, je weet wel, hè. Ja, ja, ja. ja die ja, moeten ja. alles hebben tegenwoordig, hè. Dat is niet ja. normaal meer. Die, die, die. Ja, noem maar op, hè. Ik ja. kom aanlopen, papa, ik wil graag even die pil. Ik zeg, wat? Die pil. Ik zeg, wat is dat? Ja, die pil. Die, je weet wel, die pil. Ja, dat is om geen kleine kinderen te krijgen. Ja, die, ja. Ja, ja. ja. Ik zeg, ja. Nou, ja nu weet ik ook. Ik zeg, nou, ga maar halen. Ik ga hem halen. Ja, is niet het probleem, kan wel. Kan gratis, hè, dus daarom. Is gratis? Ja, die pers is gratis, je Ja, ik denk, anders dan? je krijgt niet, donder op niks. Oh nee, Bijvoorbeeld, Ik heb me tegengevraagd hoeveel kost je die pers? Ze zeg ja, is gratis, ik ga maar halen. Ja, maar je moet wel condoom gebruiken, hè. Wat zegt u? Wel dat condoom erbij gebruiken, hè. Oh, waarom? Ja, pil is tegen kindjes, condoom is tegen ziektes. Oh. En ziektes krijg je ook gratis, hè. Ja, dus als je, zeg maar, doet dan niet met condoom, maar wel met punt, je krijgt misschien zieke kindjes. <laughs> ja. Of zo. Ja. Ja? ja. Die kan wel, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Maar goed, ze willen staan, vlot. Ja, ik wil graag staan, vlot. Ja, maar dat kan alleen via de website. Ah, uh, kan niet zo even regelen zo telefonisch. Nee, we regelen dat ah, niet. Ah, kan wel toch? Nee, nee, nee, dat doen we niet meer. Is echt een probleem? Ja, is een heel groot probleem. Ah, uh, ja. Als ik weet zeker als ik kom hier, ik kijk in die ogen van mijn kinderen, ja. ik denk zo ontroerd, je gaat meteen geven die hele straatjes stadsloten. Heel straatjes. Ik stadsloten. weet zeker. Oh ja. Met die hoekwoning erbij alles. Met de hoekwoning erbij. Ja, maar. Oh, toch. Ook nog. Ja. Mijn kinderen heb je wel. Of, wat zegt die officieel of? Uh... Nee, onofficieel natuurlijk. Oh, alles, alles, er, alles erop en uh... Alles erop en raam. Uh... Oh, ik durf ben niet te zeggen, 17. Hoeveel vrouwen heb je wel? Uh, ja, ja, dus van één vrouw. Is het één vrouw? Ja, die kan ik bijna niet meer zitten, nee. Je... <laughs> nee, die zaak vast op de zaakmat natuurlijk. Ja, die is echt, uh, <laughs> ja, echt uh, stotkakker geworden, hè? Ja, ja. Ja, ik begrijp wel. Ja. ja maar ja. <laughs> Ik wil toch graag vakantie maken met die, hè? Ja, nou ja, dan moet je toch via de website deze bestellen. Via de website? Ja. Nou, oh, dan kunt u even zeggen dan die website voor mij. Is die www.staatsloterij.nl? Nee, nee, nee, nee. Is die www.groteverkoper nee. nee hoor, gewoon heel eenvoudig. www.wimvanvuren.nl Oh, wat heeft die ermee te maken? Nou. Die verkoopt de mooiste taasloot. Oh, is jij dat? Ja, dat is jij. Oh, hij. dus die man moet ik hebben. Ja, maar oh. dat gaat nu even niet. Oh kan ik niet laten terugbellen. Dat is thuis, dat ik misschien met even met hem kan praten. Misschien. Nee. Misschien nee, ja. ik kan hem overhalen. Hij is op stap. Dat hij zegt van nou ah, die ram. die mag wel voor mij een keer vakantie maken Ik geef die man poep, <lacht> grote lot. <Een> grot. Hoopste <lacht> Oké, okay. ga maar een ja. lekker vakantie maken ja. met die caravan. Ja, leuk dat de Ali je verbeelt trouwens. Ja is mooi hè? Ja hij vind het hartstikke leuk, ik luister altijd naar jou. Echt Ja, ja, ja, ja. Ik heb een keer geluisterd uh, dat je met pech langs de weg stond, met je, met je auto. Echt? Ja. Oh, je was ook erbij? Ja, nee, ik heb het gehoord. Van oh, wie? Uh, van degene die je gebeld hebt. Oh, echt die, uh, Wat heb je nog meer? Met, met de klok? Is een keer heb ik je gehoord dat, je, dat het klokje dood is. Ja, die doet weer, hè? Ja, die doet weer. Oh, die doet ja, doet weer. ja gewoon, ik werd gewoon op tijd. Die ja, koekers, je bent, ja, je bent weer helemaal op tijd. Ja, we hebben die koekoek, -koek, uh, ja. hoe noem je die, gedefribuleerd. Oh, noem je Ja, we ook? hebben shocktherapie op uh, gedaan. Die zegt nog een keer koekoek en Bob, alles oh. weer erop en daarna doet weer. hij weer. Daar ben ik weer. Ja, die doet weer helemaal. Maar uh, ja. is niet over tijd. Nou, nee, nu die gaat een beetje te snel, die is ADHD geconstateerd. <laughs> En je pilletjes voor hè? Ja, ik heb gehoord, hoe heet hem die? Ritalin. Ritalin? Ritalin. Oh. Ja, Ritalin heet die spul. Voor <laughs> ADHD. Ja. Ja, bent u erg druk naar Rissen, zin? Slik voortdurend Ritalin, ADHD. Oh. <laughs> je verziet het wel goed. Ja, goed hè? Ja. Ja, ja. maar ja. ik kan me niet helpen in die Nee, ik kan je nu niet helpen aan de tafel. Hoor. Oh, ik vind het jammer, maar ik ben wel blij. U kent, uh, kent Alice Ram wel. Ik ken Ali... oh. Ik ken Alice Ram heel goed. Oh, ik vind het mooi. Nou, ja. dat, dan misschien toch nog even praten met die Wim van Vuren, hè? Ja, dat gaat dus op dit moment niet. Nee, maar ik ga nog een keertje terugbellen. Ja. En dan weer een keertje babbelen over die stadslot. Ja, maar dat kan alleen via de website kan je bestellen. Ja, maar toch. Voordat ik ga naar die website, ik even bellen met Wim. Ja, is goed. Ja? Hey, doe je de ik ga winnen de groeien, met Wim. Wat zegt u? Doe je de groetjes aan je vrouw en je zeventien kinderen? Ik zal ik zal doen. Ja hoor, aan hey. alle zeventien. Die 17 keer groeten, hè. ik moet echt stad en land af. Ja. Maar is niet het probleem, ik ga het doen. Hoe was uw voornaam? uw Ja, u had ook van Vuren? Ja, ik oh, heb de figuur. U bent erin getrapt, u ja, hebt getrapt ook en zo. Ja. Kiee. Ik ben er ook in getrapt. Maar ja. ik heb niet zoveel kinderen als jou hoor. Nee, u heb niet hoofdprijs zeg, nu ik zeg, het zeker. Ik heb een he? gebruikt. Kunt u zeggen, uw man hoofdprijs of niet? Wat zeg je? Is uw man ook een lot uit loterij of niet? Mijn man is zeker een lot uit loterij. Echt wat? Ja hoor. Die is niet een of zo? Nee, het is geen troost. Nee? nee hoor, ik heb hem op de eerste rang. Ja, zegt u? Ik heb hem op de eerste rang. Eerste rang? Ja. Die is toch drop of zo rang? Uh, nee, rang? Weet, dat doen we niet als je de eerste plek hebt. Oh zo. Oké, okay, nou ja goed, ik weet genoeg dan. Ik ga, ik ga maar toch nog even bellen met die Wim. Ja, is goed. Zeer binnenkort. Ja, ik zal even okay. waarschuwen als hij, als hij er is dat jij gebeld hebt. Is goed. Ja? Oké, okay, ik ga zeggen tot ziens dan hè. Ja, dankjewel hè. Oké. Okay. Dag Doe mevrouw dan. Van Vuren. Van Dag. Nou, dat was al gewoon weer even gezellig, dit toch? Hè? Even lachen met onze eigen Ali Osram, die uh, al die telefoontjes doet. En uh, wel leuk. Um, wat hebben we hier? Een, uh, de, po we hebben hier natuurlijk de, de podcast hebben we hier uh, bij CFM. En daar heb ik hier iets over te melden. Dat uh, gaat over onze Timo Greven. Hij heeft er niet wakker van gelegen, maar erg spannend was het wel. Waar gaat het heen met de woningmarkt in Zandvoort? Alles viel helemaal stil in het voorjaar van 2020. Makelaar Timo Greven in onze podcast. Koopcontracten werden geannuleerd. De banken trapten op de rem. en uh, maar in deze tijd over op kantoor, daar nou word je heel rustig van. Greve Makelaarij is een van de grote makelaarbedrijven in Zandvoort. En ooit op vader Rob gestart in een verbouwde garage... En nu een florerend bedrijf met vijf medewerkers... Timo vertelt hoe het ging die eerste periode. En alle bezichtigingen werden afgezegd. En daarom begonnen we met video via WhatsApp of Facebook Live. Dat sloeg goed aan. En zo hebben we toch nog wat woningen kunnen verkopen. We zijn een jaar verder nu. En de huizenprijzen gaan door het dak. En ook in Zandvoorts. Dat is wel bekend inmiddels natuurlijk. Inmiddels is druk met het temperen van de verwachtingen bij aanstaande verkopers. Want hoe kan het zo snel veranderen? Timo Zegt, door de lockdown willen mensen de stad ontvluchten. Ze ontdekken Zandvoort als mooie plek met frisse lucht om te wonen. Bent u benieuwd naar het hele verhaal van Timo... en over de onstuimige ontwikkeling op de Zandvoortse woningmarkt? Luister naar het gesprek met journalist Gert Loogman... in onze podcastserie Coronawandelingen. Oké, okay, nou, bij deze.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 You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend You can keep me inside a... Under the lamppost back on 6th street. Hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Alles het Sharon met fotograf. En we gaan af op het eind van het eerste uurtje Lunch op deze dinsdag 1 juni deze heerlijke zonnige dag, als we zo even naar buiten kijken vanuit de studio hier aan de Tolweg. We zien er allemaal lekker vrolijk uit. En we zijn de mensen allemaal weer gezellig. En je gaat toch wel merken, een beetje, dat het uh, allemaal weer wat vrijer gaat worden. En dat, uh, dat willen we toch zo graag. Uh, we gaan het uit uh, tot de reclame. En dat doen we dan uh, met uh, I Will Return.